Tom van Beek, Regie, Dick van Putten. Derde deel, dood van een verklikker. We staan of er voor je niet. Ben ik hier bij de Londense Veiligheidsdienst? Dat kan je wel zeggen, ja. Oh, ik, uh, ik, ik kom op een paar inlichtingen. Oh ja? Dat kunnen we dan op ons gemak afhandelen. Nou, als je eenmaal hier bent, ben je nog niet weg. Rekent daar maar op, meneer Varam. Uh, hoe uh, bedoelt u dat? Ja, wat bedoel je dan, meneer voor? Ja, ik heb een vraag. dat. Niet iedereen kan jou nog een grove gevoel voor u maar waarderen. Kan ik iets voor u doen, meneer? Uh, is dit de Londense Veiligheidsdienst? Inderdaad. Maar ah, we zitten op het moment helaas vol. We kunnen geen nieuwe opdrachten meer aannemen. Nee, daar kom ik niet voor. Ik wou u alleen maar een paar vragen stellen. Vragen? Als u misschien een ogenblikje hebt. Mijn naam is Farnum. Ian Farnham. Ik ben schrijver. Oh ja? Waarvoor maken we al die poespaars? Jij zou die klappers ja. nog uitzoeken hiernaast. Ja, maar ik dacht toch. Hoe dat... gaat dat dan maar even doen? Goed, als dat is dan moeilijk. Het loopt eerst hoor. Ik moet u mijn verontschuldiging aanbieden, meneer uh, Vanem. Oh, dat is een dingen gebeuren nou eenmaal als ze een congé krijgen. Pardon? Eind van de week gaat hij weg. Oh, juist, ja. Mijn naam is Spolting. Uh, u mag je het even, Dank u. Nou, wat kan ik voor u doen? Is dit uw firma, deze veiligheidsdienst? Min of meer wel, ja. De eigenlijke eigenaar die jarenlang het bedrijf heeft geleid... kon niet tegen de concurrentie opziet u... Op het laatst wou je de hele zaak opdoeken. En toen hebt u het gekocht? Niet gekocht, nee. Ik was hier vroeger bedrijfsleider en ik dacht... ...oh, laat ik het zelf eens proberen. Ja. En uh, lukt het? Och, we mogen niet mopperen. Maar uh, daarvoor was u toch zeker niet gekomen? Uh, nee, niet helemaal. Wat wilt u dan weten, meneer Vanen? Wel, ik ben uit op bepaalde informatie. Ik ben met een boek bezig, ziet u. Oh, ja? ja, een boek over James Byrne misschien hebt u daarover gelezen... James Byrne? Ja. Ach ja, ha, het meesterbrein. Zoiets bestaat natuurlijk niet. Meesterbrein nog niet, ze wordt op de lange duur toch allemaal gepakt. Dat leer je wel in ons vak. Ha, dat kan ik me voorstellen. Nou, steekt u me vooral als ik u helpen kan. Eh, dank u. Nou, gaat u gang. Eh, ja, ja. Eh, zoals u misschien weet, was eh, James Byrne de organisator van een serie overval op postauto's. Ik zou wel ergens toe moeten zijn als ik dat niet zou weten. We hebben nogal geen publiciteit gekregen. Maar ik zie helemaal niet in wat ik ermee te maken heb. Niets natuurlijk. Het gaat mij alleen om de beveiliging in het algemeen. Als ik achter zou kunnen komen wat de veiligheidsmaatregelen van de posterijen zijn, dan kan nou, ik misschien... Waarom vraagt u het ze de, niet? Uh, ja, daar heb ik natuurlijk ook al aan gedacht. Maar ik had het idee dat belangrijke geldtransporten werden uitbesteed aan firma's als die van u. Dat gebeurt toch wel, ja? Dat dacht ik al. Nou, als u mij nou enig inzicht zou kunnen geven in deze materie, dan zou ik... Het Is me... Maar ja, ja, daar kan geen sprake van zijn. Ik kan u onmogelijk iets vertellen over onze voorzorgsmaatregelen. Als ik daaraan zou beginnen, dan ga je veiligheidstransporten. Hebt heb u wat ik bedoel. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Stom van me dat ik daar niet aan gedacht heb. Maar ja, je moet er ergens beginnen, nietwaar? Het spijt me dat ik u heb opgehouden. Nog iets? Nee, toch een niet. nee. Ik zou niet weten wat. Hartelijk dank, in elk geval. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens, meneer boven. En nogmaals, mijn hartelijke dank. Hier, Svart. Ja. Kom hier. Waar is die? hij? Um... Wat ben jij eigenlijk? Een armzalig amateur of zoiets? Uh, wat? Anders kan ik me niet voorstellen hoe jij zo krankzinnig kan doen. Hij is over? Over Vanem, Ian Fanum. Als ik niet precies op het goede moment was binnengekomen... dan had je misschien nog meer blunders gemaakt. ik dacht dat je hem uit de weg wilde hebben. Wat zo, hier op ons eigen kantoor is wat het laatste waar ik op zit te wachten, begrepen? Oh, spijt me. Nog twee dagen, dat verpest je bij de hele handen met je stommiteiten. Twee dagen, Biersvort. Hou je nog twee dagen koest... dan kun je voor mijn doen wat je wil. Ik heb toch gezegd dat het me spijt. Nou, goed dan. Maar kijk uit, hè. In één ding heb je gelijk. We moeten die keer al kwijt zien te raken... Maar ik wil geen rotzooi, geen lijken of zo. Nou, als mensen is mis even halen. Dan zal ik jullie uitleggen hoe ik mij voorstel... die meneer Vaanum voor de eerstkomende dagen buiten spel te zetten. Wat doet u in mijn auto? Stap in. Inspector James? Inderdaad. Wilt u instappen? En? Huh? U moet altijd uw wagen afsluiten, meneer vrouw, hè? Ja, Ik had haast. Hmm. Leuk gepraat. Wat bedoelt u? Uw vrouw heeft mij gebeld. Oh, net wat u zegt. Oh, ik ben de vorige keer kennelijk niet duidelijk genoeg geweest. Ik heb u gevraagd u nu eens niet in zaken van de politie te steken. Ik goddank dat mevrouw u heeft verteld wat er het is gebeurd. Inderdaad. Ik heb de band gevonden die er heeft aangevallen. Oh ja? ja. Interessant. Ja, hij, hij, hij werkt voor de Bundes en Veiligheidsdienst. Hij, hij beeldschap. Zo, zo. Waarom wordt u nog niet onmiddellijk op de hoogte gesteld van die aanslag op uw vrouw? Nou ja, ik dacht. Ik, uh, hm? Dat ik misschien beter zelf. Uh, hè, dat ik meer kans had iets te ontdekken zonder inmenging van de politie. Uh, ik heb iets ontdekt. Feiten, voor uw boek. Ja. Hm. Ik kan kletsen wat ik wil. U schijnt vastbesloten te zijn. Ik vraag u alleen maar om op te houden met een van uw eigen romanfiguren te spelen. Lijkt er veel op. Ja, inderdaad, ja. Goed, het uh, spijt me. Iedereen maakt wel eens een fout. Ik kan me best voorstellen dat u graag de man zint die uw vrouw heeft bedreigd. Maar ik veronderstel dat u weet hoe de politie denkt over mensen die het recht in eigen handen nemen. Ja, ja, natuurlijk. Dan kunt u nu weten precies vertellen wat er net is gebeurd. Goed. Ze voelen iets in hun schild. Dat dus is een ding dat zeker is. Hoe bedoelt u het? Nou, luisteren. Uh, het was donker toen ik binnenkwam. De deur stond open en er was niemand binnen. En toen kwam die krachtpatser, die, die Beersvoort, tevoorschijn. Hij herkende me, behalve te de Nou ja, ik dacht ik, ik, dat ik er geweest was. Maar toen kwam de baas binnen, eh, Bolderin heet hij. En hij stuurde Beersvoort de deur uit en probeerde er overheen te praten. Toen was dat was een, een machtig stukje toneel. Ik zat net te doen of ik inlichtingen kwam vragen en helemaal serieus op ingaan. Nou, zelfs als die voor, die inderdaad uw man is. Moet dan beslist een baas er iets mee te maken hebben. Er zijn natuurlijk geen dingen die er niet zijn. Nee, nee, nee, nee, beslist niet, nee. Die Beerschot wist kennelijk niet waar hij, waar hij aan toe was. Hij is niet één van de slimste, hoor. Hij begreep niet waarom ik me van Bolverin geen tik op mijn hoofd mocht geven. Trouwens, Bolverin wist ook wie ik was voordat ik was voorgesteld. Juist. Yes. Ga er? Nou, voordat Beerschort binnenkwam, had ik even gelegenheid om het kantoor rond te kijken. Ik heb, dan heb ik een kast opengemaakt. Allemaal geldzakken van de bank. Oh, dat is niet zo verwonderlijk. Veiligheidstransport is toch een deel van uw werk. Die geldzakken zijn hun gereedschap, zou je kunnen zeggen. Wanneer je kast vol. Ik wil dat de natuurzicht buiten hielden, gedraaid als niet waar is. Wat bedoelt u? Luister, meneer Vanem, luister goed. Toen ik u vroeg om niet al te diep op deze zaak in te gaan, was dat zowel in uw belang als in het mijne. Als er ook maar één woord van wat ik nu ga zeggen, komt dan hier deze auto, dan zal ik niet rusten. ...voor u op de een of andere manier vijftien jaar achter de tralies gaat. Hm? Ik moet u helaas meer vertellen dan ik zou willen. Om u te laten zien ja. hoe belangrijk het is dat u zich er buiten houdt. Oh, nou, steekt u maar nog. U denkt dat die aanslag op uw vrouw gisteren... ...en de bedreigingen tegen uzelf op de een of andere manier... ...iets te maken hebben met James Burke? Ja. U denkt dat er meer naar benen aan hand is... ...dan er op het proces naar voren kwam? Dat denk ik, ja. Wij ook, meneer van hem. Ik denk toch niet dat wij zo naïef zijn te geloven dat een kleine misdadiger als Burn. plotseling met zoiets gecompliceerds voor de dag zou komen. Ik bedoel dat hij hem rustig tot vijftien jaar hebt wachten dat hij. De de meneer hem had... laat u me toch even uitspreken. Burn was zeker niet onschuldig. Hij zat er in ieder geval tot over zijn oren in. Maar het is bijna zeker dat hij een gehaarde jongen achter zich had. Maar daar kom ik straks nog wel terug. In de tweede plaats. Er bestaat bij ons geen twijfel aan dat de Londense veiligheidsdienst onder leiding van de heer Bolton iets in zijn schuld. Want waarom doet u dan niet? Zij doen wel degelijk iets. Wij wachten. Deze keer willen we de hele bende oprollen. We kunnen onder een of de voorwendsel die jongens wel ophouden. Met de grote de heren op de achtergrond zullen we dan weer de dans ontspringen. Nee, van, hem. om een misdaad te voorkomen moet je wel eens een beetje de teugels laten vieren. Dat is dan niet precies volgens een boekje, maar soms moet je wel eens een beetje tussen de regels doorlezen. Ja. Ja, ik, uh... oh ja, ja, ja, klopt het ook. Mooi zo. Dan begrijpt u ook waarom u het ons zo moeilijk maakt. Als u een aanklacht wilt indienen, tegen bierst dan zal ik hem moeten arresteren. Als u nog wat langer binnen was gebleven, had ik moeten komen kijken wat er aan de hand was. En dat zou onder deze omstandigheden niet zo best zijn geweest. Ja, ik begrijp het, nou wel. Ja, ja, ja mooi. Uh, overigens, ik wil helemaal geen aanklacht indienen. Uh, nu nog niet, tenminste. Ik zal in ieder geval wachten tot u Beersvoort en zijn vriend hebt opgepakt. Dank u, meneer Vano. Eindelijk helpt u ons dan een beetje. En denkt u er goed om. Geen woord tegen niemand. Als ik merk dat er ook maar iets van dit gesprek uitlekt, dan gaat u erachter. Ook al kost het met pensioen. Hou je daar buiten? Wat is nou belangrijker? Dat boek van jou of het opruimen van je pente? Oh, ik weet het niet. En er is nog wat. Ik heb liever een levende broodschrijver... dan een dode Nobelprijswinner. Goed dat ik het weet. Nou. Je maar Ga slapen. Hm? Ian. Ja. Mm -hmm. Je kunt toch het filmscenario schrijven. Zou ik kunnen doen, ja. Dat wil zeggen. Ga eens doen. We kunnen huizen gaan kijken. Ik dacht dat het daaruit zou draaien. Vind je dat zo gek? Ga dan slapen. Goed. Wel Weltrusten. Weltrusten. We zullen morgen horen, maar wel naar een maken. Goedemorgen, sir Frederick. Goedemorgen. Is meneer Stevens binnen? verwacht u, sir Frederick. Mooi zo, dank je. Goedemorgen, John. Ah, sir Frederick. Goedemorgen. Ik ben toch niet te laat, hoop ik. Integendeel. Iets drinken? Oh, het is voor mij nog een beetje vroeg. Mag ik? Oh, als je de behoefte aan hebt, ga je gang. Uh, wat zeg je nou door de telefoon? Ik was in de sauna, hè? Heb je wel nodig ook? Ja, komt van drinken voor het over. Ik zal maar een beetje op een figuur letten als ik jou... We hebben allemaal onze zwakheden. Ik niet. In ieder geval die twee kerels... Ze schenen me te kennen. Ik begreep er niets van. Het leek wel of ze alles wisten van onze relatie. Van ons compagnonschap? Ja. En van onze internationale plannen. Hmm. Je vat het nogal laconiek op. Ach ja. Je hebt er toch met niemand over gesproken? Hè? Natuurlijk niet. Als je je goed herinnert, was ik het die op de grootste geheimhouding heb aangedrongen. Dit is een uniek plan. Als we niet oppassen, wil straks Jan en alle man meedoen. En toch verbazen die twee kerels je niet. Nee. Het moeten dezelfde kerels geweest zijn die me al hebben uitgesproken. Wanneer? Gisteren, de golfclub. Ze kwamen brutaal weg naast te zitten. Ze schenen alles over ons te weten. Ze hebben zich voorgesteld als Italianen. Klopt. Ze zeiden dat ze financiers waren of zo. Financiers? Dat zal wel niet. Voor u ziet van de kastruimte genoeg. Mm -hmm. Ziet er goed uit, hm? Ian? Ja, ja, goed. Let u maar niet op een mand. Ik weet zeker dat hij het geweldig vindt. Natuurlijk, natuurlijk. In het algemeen hebben mannen niet zo'n oog voor is Meer terrein voor de vrouw. Wacht u mij nog tot ik hem de tuin laat zien. Oh, dus niets, voor Ian. Een bloempot is voor hem al te veel. <laughs> u ziet grote raam op het zuiden. Mm -hmm. uh, wilt u mij even excuseren? De telefoon? Ja, zal het kantoor zijn. Ze weten altijd waar ik ben. Oh, oh, ja. Mag ik even? Eerlijk ja, gaat uw gang. Hallo? Wat vind je ervan? Wie? Wat nou, is niet ongeveer. Ja, een Wat? ogenblik. Is dat alles? Nou, het lijkt me heel geschikt. Meneer parallel? Ja? Dit is voor u. Voor mij? Ze hebben kennelijk van kantoor gebeld en die hebben dit nummer doorgegeven. Ah, juist, dank u wel. Hallo? Oh, ja, we Ik had het over de raam. Hallo? U ziet hoe groot ze zijn. Ja, ja eigenlijk afmetingen vind je Hallo? Dat Spreek waar. Varnem? Spreekt u mee? Ik heb al de hele tijd geprobeerd u te bereiken. Met wie spreek ik. Luister. U wilt meer weten over James Byrne? Ja? Ik heb inlichtingen. Als u schuift, tenminste. Inlichtingen? Wat voor inlichtingen? Hebben of niet? Ja, dat weet ik er al pas als ik... Maar heb... hebt u interesse? Dat zeker. Ik wacht op u, in de National Art Gallery. De zaal van de 17e eeuwse Vlaamse meesters. Ik zit op de bank tegenover het portret van Agostino Padovicino van Van Dijk. Waar is dat precies? Vanaf de ingang, links, achter. En denk erom, alleen bankbiljetten. Ik moet weg. Waarom? Ik moet even iemand spreken. Wie dan? Het is niet zo belangrijk, Nick. Nee weer uh, de wagen maar, dan pik ik wel een taxi. Ian! Ik ben zo terug. Bekijk alles nog maar eens goed. Bent u Farnham? Wie ben ik, ja. U hebt uw naam nog niet gezegd. Connors, maar dat doet er niet toe. Als we... Als we hier gaan zitten, dan kunnen we even ongestoord praten. Ja, goed. Hier zitten we tenminste rustig. De meeste mensen verrappen zich aan die uh, verkrachtingsscène daar. Zo, je bent een expert, hoor ik. Laat me niet lachen. Ik kom hier alleen maar omdat het hier... hier uh... betrekkelijk veilig is. Het zit geen moeilijkheden. Moeilijkheden. <laughs> ik leerlijk riskeer mijn leven door hier met jou te zitten praten. U riskeert uw leven. Ja. Wacht, zal je je en zo zorg zijn of ik leef of dood ben. We zijn tenslotte geen oude vrienden. In ieder geval, ik ben goed wanhopig. Waarom? Geld gebrekeren, wat anders. Je ziet je 25 waard. 25 pond? Ja. Dan kom je er nog goedkoop vanaf. Nou, gemaakt. Eerst horen wat het... Nou, vergeet het dan maar. Goed, even. Kom, zit nou maar. Ja, dan ja. op. Eerste centen. Vanaf mijn vijftiende heb ik geen mensen meer vertrouwd. Mijn eigen maat heeft me verlinkt. Alsjeblieft 25. Maar... Ja. U, uh, u bent aan een boek bezig, hè? Over James Byrne. Ja? Dan zal ik jou eens wat vertellen, ik Jaren zullen de bergen reizen... Maar het blijft wel onder ons, hè? Al ligt geen gedonder, hè? Ook bij mijn belang? Dat dacht ik ook. Nou, ik heb meegedaan aan een van die eerste postauto-overvallen. Wat, zeg je? Ik heb geen grote rol gespeeld, alleen maar op de uitkijk gestaan. Later hadden ze me niet meer nodig en kon ik inpakken. In ieder geval, James Byrne heeft net zo min die overvallen georganiseerd... als dat hij over de maan is gesprongen. Wat heb je dat wel? En nou had ik je wijzer gewaagd. Als ik je dat zou kunnen zeggen, had ik wel meer gevraagd dan die paar flappies. Nee, alles wat ik weet is dat er iemand anders achter zit. En niet zomaar iemand. Neem dat maar van mij aan. Ja, maar wat was dan de rol van Bruin? God mag het weten, voor zover ik weet heeft hij niet eens meegedaan. Niet meegedaan? Ja, zeker weet ik het niet. Ik was er alleen maar die eerste paar keren bij. Maar ik heb hem in ieder geval nooit gezien. Ja, maar vader, heb je dat nooit eerder aan iemand gezegd? Heb ik geprobeerd, kerel. Heb ik geprobeerd. Ik ben naar die advocaat gegaan. Stevens. Ja, ik ging naar hem toe en ik heb hem alles verteld. En? Niks. Er gebeurde niks. Behalve dan dat wie het ook zijn mogen er de lucht van hebben gekregen. En sindsdien... Sindsdien ben ik mijn leven niet van zeker. Dan waarom ben je dan niet naar de politie gegaan? Jij bent geloof ik nog wat achter je oren. Als ik uit het politiebureau zou komen lag ik toch binnen tien minuten ergens voor pampjes. Ik zei toch dat er geen kleine jongens zijn. In ieder geval, dat was het. Ik kan tenminste nog een happy eten voor ze me te pakken krijgen. Tot ziens. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, Connors. Hoop dat je boek een best zelf wordt. U deed er beter aan romans te schrijven. Waarom? U bent wel erg naïef, waar het de realiteit betreft. Dat moet wel als de eerste de beste u een poot kan uitdraaien. Die Connors weet nergens iets van, dat kleine rapaille. Zodra er iets zelfs in de krant staat, belt hij links en rechts op om zogenaamde informatie te verkopen. Die kerel leeft er goed van. Ja, maar hij zei tegen mij. Heb dat ik heb u me verteld, ja. Dat u met dat verhaaltje hier kwam en dat u nul op het request kreeg. Dan komt u onmiddellijk op hoge poten hier naartoe om allerlei beschuldigingen te uiten. Meneer Farnham, ik heb hier een bloeiende praktijk opgebouwd. U vond het nodig om daar geringschattend over te doen. Wat zei u ook weer? Uh, Society-advocaat of zoiets. Denkt u nu werkelijk dat ik mijn reputatie in de waarschuwing zou stellen? En waarom heeft die man dan zo volkomen genegeerd? Ik heb hem niet genegeerd. Toen hij weg was, heb ik de politie gebeld en ze van alles op de hoogte gebracht. Ze hebben het verhaal onderzocht en zijn tot precies dezelfde conclusie gekomen. De politie? U kunt het navragen als u wilt. Vraagt u maar naar inspecteur James. Die heeft het onderzoek geleid. Huh, een miserig mannetje die leeft van dit soort oplichterijen. En u neemt alles voor een zoete koek aan. Gelooft u mij liever? Of de politie? Maar die kanner zat echt in doodsang. Ja, toneelspelen, dat kan hij wel. Daar verdient hij al jaren zijn brood mee. Maar trek het u mij niet aan... Mensen met meer ervaring dan u zijn er bij hem ingelopen. Het kan niet schelen of je aanstelt als een idioot... zolang ze je maar niks doen. Je hebt gezegd dat je liever een levende idioot hebt... ...dan een dood genie. Zeg dat nog eens. Wanneer je maar wilt. Dat is te beter. Want ik geloof dat je wens volledig in vervulling gaat. Kom, eet wat. Als het koud is, is het niet mijn schuld. Nou, spijt me hoor. Ik eh, moest oh, nog even een paar mensen opzoeken. Had je niet even kunnen bellen. Het is al over twee. Ik heb toch gezegd dat het me spijt. Ik, eh, ik ga toch dat boek schrijven. In. dan maar niet. Een boek over de psychologie van de misdadiger. Want dat was ten slotte het uitgangspunt, weet je wel? Als je daar maar bij houdt. Maar ik ben het toch niet ongerust. Zoveel mensen hebben me nauwelijks gewaarschuwd dat er nauwelijks meer iets anders op zit. Wie is dat dan nou? Eet jij nog eerst even af. Ik ga wel. Inspecteur James, komt u binnen? Ja, dank u, mevrouw Vallum. Is u uw man thuis? Deze kant op, alsjeblieft. Dank u. Het is inspecteur James. Ja, dat gehoord, ja. Goedemiddag. Kopje thee, inspecteur? Op het ogenblik niet. Nee, dank u. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Dat zeg ik liever niet hier. Ik moet u verzoeken met mij mee te gaan naar het bureau. Goed. Wat is er gebeurd? Ik weet het. Nog niets bijzonders, mevrouw Vallum. Ik zal uw man niet arresteren. Ik wil alleen dat hij iets voor me doet. Wat? Dat zult u wel merken, meneer. Maak u dus zich niet ongerust, mevrouw. Ik breng uw man weer terug. En dan heeft hij enorm geluk gehad. We gaan naar het lijkenhuisje. Dit is hem. Ik ga het laken van zijn gezicht van Ik verzoek u goed te kijken. Scanners? Precies. Scanners. Ik dacht al dat u hem zou kennen. U hebt hem waarschijnlijk niet lang geleden voor het laatst gezien. Wat, wat, wat? Uh, wat is er gebeurd? Hij is vermoord. We hebben hem gevonden in een telefoonzaal. Veertien steken. Ze hebben hem werk grondig gedaan. Goed. We zullen hem weer toedekken. En dan zullen wij nog maar eens een keertje samen praten. Kom, meneer Van Terug in de auto. ja. Gegeven. Ik heb het u vriendelijk gevraagd. Nu beveel ik het u. Bemoei u niet met zaken die alleen de politie aangaan. U loopt ons op een verschrikkelijke manier in de weg. Als ik wil, dan kan ik mijn bevel kracht bijzetten. Ik zou een klacht tegen u kunnen indienen. Laat nou eens even. Connors heeft me opgebeld. Dat is toch niet mijn schuld? Maar u hebt een afspraak met hem gemaakt. Ja, hij zei dat hij me inlichtingen kon geven voor mijn boek. Oh ja? Ja. Met andere woorden. Hij wist iets over James Byrne. Dat, dat boek gaat toch tenslotte over Byrne. Nee. Maar waarom hebt u ons niet op de hoogte gesteld? Op het moment dat hij de telefoon neerlegde, had u ons moeten bellen. Omdat u dat hebt nagelaten, is de man nou dood. Niet dat er veel aan hem verloren is, maar misschien hadden we hem nog kunnen gebruiken. Hoe bedoelt u dat? We houden hem al week in de gaten. Kijken of hij contact opneemt met iemand, of dat iemand contact opneemt met hem. En als hij dan eindelijk contact zoekt met wie dan wel? Met u. Als u hem schaduwde, hoe hebben ze hem dan kunnen vermoorden? Toen hij het museum uitkwam, heeft hij alle trucjes toegepast die er bestaan om eventuele achtervolgers van zich af te schudden. Hij is inderdaad ingeslaagd om ons mannetje kwijt te raken. De tegenpartij was net iets slimmer. Dus u wist het. Wat? He heeft Burns advocaat Stevens u verteld dat Connors bij hem was geweest? Ah, inderdaad. Ja. Dus, dus u weet dat Connors volgiel dat Burns zelfs nooit aan die postauto-overvallen meegedaan heeft? Nee, he? Connors zei dat hij Burns nooit had gezien. Dat is heel wat anders. Ik heb u toch al gezegd dat ook wij ervan overtuigd zijn... dat er achter de schermen een paar grote jongens zitten. Maar er was genoeg bewijsmateriaal tegen Burn... om hem 15 jaar te geven. En dat bewijsmateriaal heb ik heus niet zelf gemaakt. Dat veronderstel ik ook helemaal niet. In ieder geval... Uh, mijn interesse in Burn is van u van... alleen nog maar zuin op psychologie. Ja, dat hebt u al eens gezegd, meneer Farnham. Maar dan wat er met commens is gebeurd... valt het u misschien makkelijker woord te houden. Ja, ja, ja. <koh> een paar uur geleden... Zal ik nog dat op laten. Ja, dan ja. Een snel toeslaan, de heren. Ik zal u maar naar huis brengen, meneer Vallum. Nee, nee, nee, dank ook... u. Ik heb een afspraak in de stad van het andere rijtuig daar wel even heen. Dan ben ik er tenminste zeker van dat u niet weer een van uw bezoekjes gaat aftekenen bij Bolton of zo. Hè? Ja. Al was het dan maar uit interesse voor de psychologie van de misdadiger? Is dat de laatste? Ja. Dat zijn ze. Mooi zo. Je hebt gelijk. Die zakken gaan er precies allemaal in. Ja, wat had je daar gedacht? Je hebt anders geen centimeter over. Moet ook niet. Ja, nou, vind je over in elkaar, sport? Kijk jij er nou maar liever uit of er niemand aan komt. We kunnen op dit moment geen pottekijkers gebruiken. Ja, ja, ja, ik ben al weg. Oké. Okay. Nou, het paneel weer op zijn plaats. Dat is het. Zelfs als je het weet, is er geen bliksem van te zien. Ik wil met iedereen weten dat het niet te vinden is. Ja, kom er nog maar eens, mee. we zijn klaar. Ja, uh, Nou, alles, alles kuts. Je ziet het, hè. Ja. Ja. Ik zie er juist geen best van. Dat is de beter. Uh, vannacht? Zeker weten doen we niks. De bank heeft nooit een vaste dag, dat weet je. Maar één deze dagen zal het toch moeten gebeuren. En dan? Kool. Ja, ja. het goede schot. Het enige waar we nog voor moeten zorgen, is dat die hem zich goed houdt. Meneer Vanem? No? Ja? Meneer Ian Vanem? Dat ben ik, ja. Mogen we even bij u komen zitten? Uh, het spijt, me meneer. Mijn vrouw komt u. Dan... Uh, eventjes maar. Dank u zeer. Zo. Mag ik me even voorstellen, ik ben Jaco Canelli en dit hier is mijn vriend Eldi Mattiop. Hoe maakt u het? Dus u bent meneer Ian Vanem? Ja. Maar ik bedoel het, het Een ogenblikje. Het is hier een zelfbedieningsrestaurant. Ze hebben ons gezegd dat we ook iets moeten eten als we hier willen zitten. Maar dat varkensvoer, pa, Geef me hier eens, Jacob. Die zet ik het daar op dat lege tafel. Zo, so, dat is beter. Maar hoe kunt u dat eten, meneer vanen? Ach, je bent er aan, denk ik. Maar, uh, kan ik u misschien ergens mee helpen? Kent u Sir Frederick Paisley? Sir Frederick Paisley? Nee, nee. Nooit ontmoet. Ik heb wel eens van hem een gehoord, natuurlijk. Maar u kent hem niet. Nee. Jammer, maar u kent Gerald Steven. Ja, die uh, ken ik. Ja. Dan moet u zeer Frederik ook kennen. Het is zijn partner in zaken. Ach, dat wist ik niet. Wist u dat niet? Dan weet u het nou. Ze doen samen in financieringen. Oh. Maar wat heb ik ermee te maken? Niets eigenlijk. Als u hem niet kent, dan houdt alles op. Maar we hadden zo gehoopt dat u een goed woordje voor ons kon doen bij Sir ja, Maar hoe komt u er toch bij dat ik ze... U kunt tot... ons niet helpen, meneer Van. En dat is jammer. Ja, ik wil u echt niet haasten, de heren, maar mijn vrouw komt dadelijk en dan... Hebt u liever niet dat u u hier ziet zitten praten met een stelletje Italianen? Nee, natuurlijk niet, dat is het niet. Maar... Goed, goed, goed, goed. We begrijpen het wel. We zijn altijd vol begrip. Wij vroeien over van begrip. Daarom zullen we het kort maken. Ik wil u iets vragen. Vragen? Zomaar een algemene vraag. Een. Uh, nou kom, hoe zeg je dat hier? Een. Uh... Hypothetisch? Juist, een hypothetische vraag. Stelt u zich eens voor, meneer Farnham, dat u jaren en jaren zou werken. aan het opbouwen van een internationale organisatie. Een wereldomvattende organisatie? Vertakkingen in alle landen, invloed op elk gebied. Stel dat u zoiets met hard werken bereikt zou hebben. Het heeft u veel bloed, zweet en tranen gekost, zo zeg je dat toch niet? Zou u dan niet een enorm gevoel van voldoening hebben? Ik denk het wel, ja. Natuurlijk zou u dat. Zoals mijn vriend al opmerkt. Natuurlijk. Wat zou u dan doen als u in de gaten kreeg dat iemand anders uw organisatie zou willen infiltreren? ...de leiding overnemen zelfs. Hoe zou u dat vinden? Ik zou hem veel succes wensen, denk ik. Zoiets van uh, de sterkste wind. Zo zou je het kunnen noemen, ja? Nou, nou hoor je het met die op. Leven het Engelse fair play. Oh, sportieve mensen, die Engelsen. Maar ik zal u zeggen wat ik zou doen. Ik zou heel, heel kwaad worden. Ik zou proberen die indringen eruit te werken... En als dat niet helpt, zou ik hem een klein beetje laten aftuigen. Huh. Dat is een soort waarschuwing. En als dat er nog niet zou helpen, dan zou ik hem misschien wel willen vermoorden. Ik zou hem moeten vermoorden. Vermoorden? Hij kijkt ervan op. Zie je dat? Ja. Ja. Nou begrijpt u misschien ook dat we geen keurige sportieve Engelsen zijn, maar smerige Italianen. Maar niet alle engelsen zijn zoals meneer Farnum. Niet waar, Jacob? Nee, Ellie, helaas niet. Als dat waar was, dan zou het leven altijd eenvoudig zijn. Maar goed, we kunnen hier niet de hele dag blijven zitten. U verwacht tenslotte uw vrouw. Niet waar, Ja? Mocht u Frederick, toevallig gestegen... ja, is eens tegenzoomen... Nou is hemelsnamse vrouw... Toevallig? Als u begrijpt wat ik bedoel... Zeg hem dan maar dat we naar hem geïnformeerd hebben. Mag ik dan. Uh, uw namen, misschien nog even? Want ik ben echt vergeten. Onze in... namen doen er niet toe. Maar als u hem tegenkomt. noemt u hem dan maar de naam Eduardo Minotti. Dan begrijpt hij het wel. Eduardo Minotti? Dat zijn ze ja. Wie is dat? weet je niet meer. Um, een paar jaar geleden. Hij werd toen uit Amerika uitgewezen en teruggestuurd naar Sicilië. Oh ja, ik herinner het me weer. Uh, had hij niet iets met de maffia te maken? Te maken? Hij is de maffia. Hij is kennelijk iets van plan hier. Oh ze hebben natuurlijk genoeg invloed in de Londense onderwereld, maar... ...Wie zelf, dat is niet de eerste, de beste. De Amerikanen hebben jaren op hem geloerd voor ze hem te pakken hadden. Nou ja, veel verschil maakt dat niet uit hoor. Nu lijkt hij zijn organisatie vanuit Sicilië in plaats vanuit New York. En ze zeiden dat je die naam moest noemen bij Sir Frederick Beasley. Ja, daar kwam wat op neer, ja. Denk je dat ze het meende? Daar lieten ze niet veel twijfel over bestaan. Maar waarom Sir Frederick Beasley? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, Hij is schatrijk, niet meer. Misschien heeft hij een goede zaak aan de hand... waar Minot is een heel van wil hebben. Maar waarom hebben ze juist jou aangesproken? Dat, dat kan natuurlijk toeval zijn. Misschien weten ze dat ik bij Stevens ben geweest. Misschien dachten ze dat ik dan ook Sir Frederick moest kennen. Dit is zeker hun werkwijze. Praten met kennissen van degene die ze eigenlijk moeten hebben. in de hoop dat het gesprek zal worden overgebriefd. He? Angst en onrust zaaien voordat ze hem zelf benaderen. De, de dreiging van een naam. Ga je niet naar de politie? Nou, dat meen je toch niet, hè? Ik ken de maffia alleen maar uit verhalen en krantenberichten. Maar zoveel wil ik dan wel. als ze me laten volgen. en zien we het politiebureau binnenstappen. Nou, eh... Uh... Oh. Ja, ik, ik ben bang. Ja, om je erbij te zeggen. Ik ook. Wat ga je doen? Precies wat ze gezegd hebben. Ik ga naar zijn vrouwelijk pijsleven. Dan vang ik twee vliegen in één klap. Ik doe precies wat me is opgedragen. En tegelijkertijd kan ik zijn vrouwelijk waarschuwen. Het spijt maar mijn man is op het ogenblik niet thuis, meneer. Uh, uh, van Natuurlijk neemt u niet kwalijk. Ach, toch niet Jen, vanen? Inderdaad. Ik ben bezig een boek te schrijven over James Byrne. Hoe weet u dat? Ach, uh, dat heb ik zeker ergens opgevangen. Als u misschien wilt wachten, mijn man kan elk ogenblik thuiskomen. Zeer vriendelijk van u, maar ik heb weinig tijd. Ja. Hij heeft een vergadering met de kerkenraad over de aanleg van een elektriciteitsnet. Ook voor de verafgelegen boerderijen. Uw man doet veel voor zijn stad. En <laughs> man doet wat hij kan. Uh, Lady Paisley. Huh? Is het waar dat uw man zich ook internationaal in zaken had interesseren? U bedoelt? Uw man is financier, niet waar? Lady Paisley. Is er iets, Lady Paisley? Nee. Alleen, ik werd gisteren aangesproken door twee heren... ...die precies hetzelfde vroegen. Italianen? Ja, kent u ze? Uh, ja, ik... Denk dat ik die uh, heren ontmoet heb, ja. Mm. Weet u iets van die internationale zaken? Het spijt me, maar ik kan me mogelijk met u over de zaken van mijn man praten. Ik wil natuurlijk niet aandringen, maar ik geloof dat er iets is dat uw man moet weten. Ik zal hem graag uw boodschap overbrengen. Ik zal hem liever persoonlijk spreken. Ik kan hem misschien het beste even opbellen. Zoals u wilt, meneer Vaalen. Ja, dan moeten we nu echt gaan. Ja, we moeten thuis zijn voor Tony uit school thuis komt. Tony, ben je al thuis, Jochie? Tony! Mooi zo. We zijn tenminste nog voor hem thuis. Is hij uh, niet laat vandaag? Och, soms zit het schoolbusje vast in het verkeer. Uh -huh. Ian, waarom wou je de boodschap niet aan Lady Pesley geven? Want nou, zou misschien wat bang maken. Ga je nog naar Steven zo? Oh, nee, ik heb mijn best wel gedaan, dacht ik zo. Dat dacht ik huh? ook. Zeg, maak je een kopje koffie voor me? In? Mm -hmm. Hoe laat is het eigenlijk? Tien uur over half vijf. Oh ja, dan, dan is hij wel laat. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat die bus zo lang werd opgehouden. Nou, hoe laat is hij dan meestal thuis? Poort over vier. Oh. Sonny? Nee, wat is dit? Sonny? Wat is dit? In. ik maak me ongerust. kijk eens, kijk eens hier. Wat? Dit briefje. mag op het tafeltje in de hal. erop? Dan nou staat dat alleen... Alleen maar zet de brandrecord aan. Goddien. In mijn werkkamer. Ja. Ja, er is iemand aan geweest. Zet dat toch aan. in de boer moet zijn... verantwoordelijk. Paragraaf 3, derde woord, tweede regel moet zijn intentie. Vanaan, luister goed. Stad. Voortaan hou je je overal buiten. Niet meer spioneren, niet meer vragen. Och. En geen boek. Je hoeft er niet aan toe te voegen dat je hierover geen woord mag spreken tegen de politie. Als het er nog niet helemaal duidelijk is, herken je dit... Eem, ja, toen is het er weer. ...nog iets niet te zeggen. Niet al, voor haar.